Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De strafzaak tegen Donald Trump over de mogelijke betaling van zwijgeld... aan pornoactrice Stormy Daniels is inhoudelijk van start gegaan. Zowel de aanklager als Trumps advocaten hebben hun inleidende woordje gehouden. Trump staat in deze zaak terecht voor in totaal 34 misdrijven... wegens het vervalsen van bedrijfsgegevens. Hiervoor kan hij maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen. Het is de eerste strafzaak ooit tegen een oud-president. Van tevoren liet hij duidelijk weten wat hij ervan vond allemaal. Bij de rechtszaak zijn geen camera's welkom. Een zondagje de hond uitlaten is voor een gezin uit Purmerend uitgelopen op een drama. De labrador Pablo verdween in de bosjes en was even in het water gedoken. Daarna zagen de baasjes al gauw dat er iets mis was. Pablo werd helemaal hysterisch en kon niks meer zien en de hond liep tegen iedereen op. Bij de dierenarts bleek dat de hond was vergiftigd. Mogelijk door drugsafval. In zijn systeem zaten stofjes die ook in crystal meth en speed zitten. Niet veel later is de hond overleden. De rooksmaak die gebruikt wordt om vlees en nootjes lekkerder te maken, mag over een tijdje misschien niet meer gebruikt worden. Er is onderzoek gedaan naar kunstmatige rooksmaakje en daaruit blijkt dat er gevaarlijke stoffen in zitten. Stofjes die bijvoorbeeld ook op zwart geblakerd vlees zitten als het te lang op de barbecue heeft gelegen. Het mogelijke verbod kan een probleem worden voor de HEMA of UNOX, want het zit ook in hun rookworsten. Woensdag stemt de Europese comité erover.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 Welkom terug bij alweer het tweede uur van deze vierde uitzending van Play It Loud Live. Het programma is speciaal gewijd aan de band Achter Onze Favoriete Muziek. En vanavond is de beurt aan de Leidse hardrock en metalband Phrasing te gast... Over om, uh, hun, oh, om over hun band, uitgebrachte muziek en aankomende nieuwe single te komen praten. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En als je net pas hebt afgestemd, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt al wel het eerste uur gemist waar de bandleden openlijk over hun als band... een inspiratie en hun liefde voor muziek... hebben. Verteld, maar de tweede uur staat wel volledig in het teken van hun muziek. Optredens en nieuwste single release gepland voor volgende maand en draai ik al hun tot nog toe uitgebrachte muziek, dus blijf dit uur luisteren. Jullie nogmaals ontzettend bedankt dat jullie hier zijn om eruit gebreid over te vertellen. Ja, geen probleem. Het is nog steeds heel gezellig hier in de studio. Ja, zeker. Word, uh, blijf nog even zitten. Ja, ik had het net vragen: hebben dit naar jullie zin? Zeker. Ja. zeker. Super, goed om te horen. Uh, de vaste luisteraar van Play It Loud weet het natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met een uuropener En ditmaal kwam het van de band zelf natuurlijk. Steal Yourself, wat volgens mijn informatie jullie eerste nummer is... Uh, dat als single uitkwam. Uh, volgens mijn informatie klopt. Oh, dat ja, dat klopt. Ja. En um, jij zong daar niet in, volgens mij. Nee. Want dat is nee. de zangeres voor jou. Ja. Ja, en die is weggegaan op een gegeven moment. Of uh, hoezo zing uh, ze niet meer worden bent? Ja, klopt. Uh, gedurende de lockdown eigenlijk. Ja, um, ja ze, ze had eigenlijk gewoon heel erg druk met van alles. Dat, dat ze eigenlijk uh, dat de, was de, de, de korte we, versies... Uh, ja. is, uh, ja, altijd, altijd heel, heel energiek. Heel veel verschillende projecten, werken Nog een baantje ernaast, nog een projectje ernaast. Oh, ook nog muziek, uh, ja. ook nog wat andere muziek. Okay. Ja, het dat werd een beetje, werd beetje te, te druk. Ja, dat snap ik dan inderdaad wel. En uh, wanneer begon u met het schrijven van deze single? Uh, ja. Tijdens lockdown? Hij is uh, ja, net, net iets ervoor, net, denk ik. Hij is uh, eind 2020, geloof ik, uitgekomen. Uh -huh. Dus uh, ja, waarschijnlijk rond... Uh, Begin 2020, na het beginnen van schrijven, misschien 2019 al ergens, denk ik. Ja. En hij kwam in 2020 uit, weer ja. precies? Op de... Sorry? Wanneer kwam hij precies uit? Uh, als als ik, moet ik moet gokken, volgens mij is het iets van 1 november of zoiets. Okay. Dat, uh, rond die tijd volgens mij, in nee. 2020. Oké. Okay. Uh, en de titel van het nummer bevat ook een leuke woordspeling, uh, namelijk Steel met twee E's in plaats van uh, EA. Uh, wat was daar precies de gedachte achter? Uh, nou ja, steel yourself is eigenlijk een, een, een gezegde in de Engelse ja. taal, wat uh, zegt van ja, um, soort van, van man up. Van uh, mm -hmm. ja, hoe zeg je dat? Kweek een dikke huid en uh, ja. Ja, laat je niet kisten en, en ga ervoor, maak er wat van. En uh, laat niemand tegen je zeggen dat je iets niet kan. Gaan nee. Gewoon doen. Gewoon doen, inderdaad. Ja, ja gewoon ervoor gaan. Oké, okay, en, en, en daar gaat het nummer ook over? Of? Ja. Ja, dat is ook de, de basis. Oké. Okay. Uh, jullie kozen ervoor om uh, voorlopig alleen singles uit te brengen. En uh, waarom uh, was het daarvoor uh, gekozen? Niet meteen een EP of nog geen EP te brengen, uit te brengen? Um, ja, het, het is even kijken wat, wat tegenwoordig handig is. Vroeger was het natuurlijk altijd... Uh, je, je schrijf een hoop nummers. Je gaat die met je live spelen. Op een gegeven mm. moment, als je genoeg hebt, neem je ze op. En dan breng je een fysieke cd uit. En mm -hmm. die kan je dan uh, ja, maar bij shows gaan verkopen. Je kan ze naar, uh, naar een cd-winkel brengen. Kijken of ze daar misschien willen verkopen. Maar tegenwoordig is natuurlijk alles veel meer uh, digitaal. Ja. Heel veel is op, op social media. En je wil dan hype creëren. En je wil het ook gaande houden. Dus we dachten ja. van... Laten we voor nu ook gewoon om, om simpel te beginnen... en ook om ja, zonder budget eigenlijk te beginnen... Ja. Uh, gewoon een nummer uitbrengen en dat op social media. Dus ja, digitaal uitbrengen, social media uh, promoten. Kijken waar we het allemaal uh, terecht kunnen krijgen. Op de radio eventueel. Ja. En ja, als dat dan uh, lekker loopt... dan ja, krijgen we zelf mensen die gaan kijken van... ook oh, okay, gaan ze nog meer dingen uitbrengen? Dan een paar maanden later breng je weer een nummer uit. Dan heb je weer een, nieuwe, je ja, een nieuw aandachtspuntje. Dus ja. dat is een beetje... Ja, tussen Steel zelf en die daarnaast had natuurlijk een paar, uh, paar jaar door de, door de lockdown en, mm -hmm. en de, de bandleden wisselingen Maar voor nu is het uh, ja, voorlopig nog het plan om elke ja, drie maanden, vier maanden, een beetje hoe het uitkomt uh, dan de nummer ja, een te nummer te releasen. Ja. Het ligt er ook een beetje aan of we dan voor zijn nummer ook nog een videoclip willen opnemen. Daar gaan we natuurlijk wat meer tijd in zitten. Nou ja, oké. Okay. En, en, en wanneer uh, zijn jullie van plan ooit een EP uit te brengen of een album? Uh, wat, wat is het plan? Uh? Wordt het eerst een EP of eerst een album? Is daar al een idee van? Ik denk dat als al deze nummers uh, die we nu gepland hebben uit zijn... dat je mm -hmm. die makkelijk op een EP'tje er kan uh, bijzetten. Ja, precies. Ja. We hebben er een drie en dan komt een vierde aan. Dus een, ja. is dat uh, voldoende materiaal inderdaad voor een EP'tje? En ja. is dat ook uh, wel het plan op den duur? Of? Uh, nou, we, krijgen, we merken wel bij shows inderdaad dat mensen vragen... van goh, heb je ook een CD'tje? Want dat vinden ja. we leuk om te hebben. Dus ja, dan, precies. Uh, ja, Waarom niet? Ja, oké. Okay. En daar is nog geen datum over bekend, verder. Dus jullie hebben nog geen concrete plannen. Nee. De gedachten zijn, in ieder geval. Nee, op. dat niet. We zijn nee. eerst op deze, op deze manier begonnen. Maar ja, zoals uh, Natasja zei, het is goed om te horen: Inderdaad, met ja. mensen waar interesse hebben. Dus dan weten we ook Dat's zeker. Oké, okay, het is wel ja. iets wat, uh, wat leuk is om te doen en waar ook interesse is. Ja. Dat je niet uh, 500 cd'tjes laat drukken en die ligt dan uh, in een enorme stapel daar. Dat mensen denken van nee, we luisteren alleen maar Spotify. Ja. Dus uh, nee, dat, dat is mooi dat die interesse er is. Dus, ja, zeker. Ja. De cd-markt is wel weer een beetje aan het opkomen natuurlijk. Ja, He, mensen zeker. willen toch wel graag het fysieke exemplaar in handen. Ook om de band te supporten natuurlijk. Ja, precies. Uh, ik, heb, ik heb zelfs al wat uh, aanvragen voor vinyl gehoord. Maar nou, dat is dat wel ja. redelijk duur om te drukken. Dus we uh, ja, moeten even gehoord, kijken wanneer we, we daar aan toe komen. Ja, precies. Eerst maar even de, de, de EP of de CD. Ja, precies. Langzaam uh, opbouwen. Eigenlijk net als, net als de andere merchandise. We zijn ja. begonnen met gewoon één shirt. En we hebben, we hebben wat stickers en wat magneten en dat soort leuke dingetjes. We ja. uh, binnenkort ook gaan uitbreiden naar. Uh, nog een ander shirtdesign erbij. Misschien nog wat andere merchandise. Uh. We hebben nu gewoon een shirt met uh, de bandnaam erop, geloof ik. Ja. Ja, wat ik zo zag. Ja, ja, gewoon een shirt met het logo. Ja. Uh, lekker simpel, recht toe, recht aan. Hmm. Verkoop jullie ook veel tijdens de shows? Ja, het varieert een beetje. Bij sommige shows merk je dat, dat mensen er wel echt heel erg interesse in hebben. En dan, ja. dan, dan trekt het wel heel erg aan. En bij sommige shows uh, ja, vinden mensen de muziek wel echt heel erg vet. En dan ja. staan ze ook wel echt uh, mee te doen. Uh, ja. Maar ja, dan, dan ja, toch liever geen t shirt Maar dat, dat is oké. Okay. Ja, ja, precies. De bank, ja. Dat wordt wel uh, het meest verkocht van al jullie merchandise, neem ik aan, de T-shirts. Ja, ik ja. tot nog toe. Ja. Nou ja, tot dusver is het ja, een T-shirt met een uh, sticker en een magneet. Een sticker en dus, mag mag een Dat is wel mag. wat het meest. Uh, dat gaat meest dan combineerd of ja. doe je dat los? Okay. Ja, ja combineerd uh, Packets. Stickers zijn gratis. Oh, de stickers zijn ook gratis. Zeg. Oh, ja, precies. Ja, je ja, gewoon meenemen. Dat, ja. dat doen ze dan weer wel. Ook bij de afgelopen show uh, mm -hmm. bijvoorbeeld. Het was, uh, het was niet extreem druk, maar het was een hele leuke sfeer. Mensen ja. waren dansen, losgaan. En ze kwamen naar ons toe na, na de show en uh, ja. even kletsen. We hebben geloof ik al... Paar shirts verkocht, maar niet, niet heel veel. Maar wel veel mensen die even langskwamen, even kletsen. En dan toch even een paar stickers meepakken. Dus er uh, ja. dus toch wel die interesse. Dus dat, dat is mooi. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. Ja, dat wil het, het voor. No, ja, ook, natuurlijk. Het, het leuk vinden. En dan als sticker ja. hebben ze toch iets dat ze dan opplakken. En, en, en later ja. weer zien. denk je, oh ja, die band. Uh, hoe zou het daarmee ja. zijn? Dat ze dan weer uh, misschien naar volgende optreden komen. Ja, precies. Ja, dat is uh, leuk. Ja. Dat is toch wel uh, yeah, een, uh, een herinnering voor de voor de de, de, de, de fans, zeg maar. Dat Ja. Uh, yeah. ...hebben aan het concert wat ze beleefd hebben. Ja, ja precies. En, en omdat we ja, eigenlijk... ...ons eerste show met deze band was ja, afgelopen, afgelopen oktober. Dus we zijn ook nog aan het opbouwen. Mm -hmm. Dus ja, wat t-shirts betreft... Um, ...het kost... Ja, ...ik weet niet hoe, hoeveel het precies kost per shirt... ...om te, om te drukken, maar we verkopen het gewoon voor 10 euro... ...met de magneten bij en alles. Dus het is dus ja. niet van dat we daar winst op willen maken. Nee. Wij vinden het gewoon leuk als veel mensen met onze shirts rondlopen. Tuurlijk, ja. Voor jullie uh, naamsbekendheid alleen maar goed natuurlijk. Ja, ja omdat ja. dat is veel belangrijker dan dat je ja. nou een paar euro verdient. En de support, uh, dat, uh. ja. ja. Daar doen we het ook voor natuurlijk. Ja. Niet om de winst, maar gewoon ja. heel duidelijk. Uh, dan gaan we het even over het schrijfproces hebben um, voor jullie muziek. Uh, wie van jullie schrijft eigenlijk de teksten en wie de muziek? Of duurt het allemaal? Uh, ja, ik schrijf over het algemeen mijn eigen teksten. Mm -hmm. Van uh, paar nummers zijn natuurlijk wel nog van de vorige zangeres, omdat ja. ik daar mee geholpen heb. Mm -hmm. En ik heb dan wel mijn eigen invloed een beetje gedaan. En hier en daar wordt aanpassingen en het eigen gemaakt. Ja. Maar over het algemeen schrijf ik wel mijn eigen, eigen teksten. Eigen teksten, ja. Ja. En de muziek uh, wordt geschreven door jullie allemaal. Dat jullie allemaal hun eigen invloed hebben of? Ja, iedereen heeft niemand, uh... Uh, nou, Iedereen heeft, uh, heeft zijn eigen stukjes. Uh, wat ik zei in de lockdown, voordat uh, Natasja erbij kwam, mm -hmm. heb ik veel met, uh, met Ben bij mij thuis gezeten. En zijn we gewoon ja. gaan zitten. En dan uh, ik zoiets waar ah, ik heb hier nog een riffje liggen. En uh, wat zou ik er als bas onder kunnen doen? En ja. misschien past het bij dat andere riffje. Oh, nou, dan hebben we de eerste twee stukjes van een nummer. Wat kan daarna? En dan gaan we gewoon een beetje zitten jammen van ja, ja wat voor vibe willen we daarna? Gewoon een paar akkoorden, wat past daarbij? Of willen we toch weer een of ander ander rifje daarachter? Ja. En uh, ja, nu we gewoon compleet zijn, uh, heeft iedereen zo zijn stukjes. Dan gaan we ook in de oefenruimte gewoon jammen. En dan mm -hmm. uh, kijken, van, ja, wat kan jij erbij doen? Wat kan jij erbij doen? Uh, we zijn nu ook uh, ja, de laatste tijd al bezig met wat demotjes maken voor nieuwe nummers. En die sturen dan gewoon naar de REST toe. En dan kan de REST met zijn digitale kit uh, daar wat ideetjes uh, op proberen. En dan ja. als hij wat leuke dingen heeft, dan stuurt hij de digitale drums weer naar ons toe. En dan kunnen wij dat kijken van, oh ja, dat, uh, dat past hier of dat past daar. Of misschien willen we hier uh, double time of halftime time. Uh, ja. Dus ja, op die manier uh, kan iedereen meeste dingen erbij iedereen doen. Iedereen zijn uh, invloed uh, in verwerken, zeg maar. Ja. ja. Uh, Oké. Okay. Uh, en en hoe lang duurt dat gemiddeld genomen... om een nummer op papier te zetten voor, uh, en uiteindelijk op te nemen? Het papier uh, schrijven... Ja, dat, dat kan heel snel gaan en het ja. kan heel lang duren. Ja, ja, precies. Het verschil per nummer ja. natuurlijk. Ja. Ja. Maar gemiddeld genomen... Laten we zeggen twee keer de helft. Dat, uh, <laughs> ja, <laughs> ja de, in, in ons geval tot nu toe is dat denk ik heel lastig te zeggen... omdat ja. het echt heel erg uitgesmeerd is. Uh, sommige nummers... Uh, is het zo van, oh ja, we hadden deze drie riffs die, of liggen, die passen wel bij elkaar. Laten we daar eens even op gaan jammen en dan een demootje maken. Dan zit je een avond bij elkaar en dan heb je ja, meer dan de helft van de muziek al opgenomen. Ja. En dan heeft Natasha nog een tekst liggen die erbij past, dat die ze een beetje kan aanpassen, dat het goed op past. Dan heb je al bijna een nummer. Ja. En andere nummers, ja die, die zweven al drie jaar rond en af en toe dan in de oefenruimte er benen mee bezig. En dan denk je, oh, dat wordt een soort van wat. Maar ja, het is het niet helemaal en dan laat je weer even een tijdje liggen. Dus ja, ja het verschilt, verschilt echt heel erg. Oké. Okay. Uh, nee, je had het net ook al uh, aangegeven dat uh, jullie midden in de coronapandemie uh, begonnen zijn. En uh, jullie hebben het natuurlijk als band actief meegemaakt. Uh, hebben jullie dat als heel moeilijk ervaren deze periode ook qua band? En uh, hoe zijn jullie ermee omgegaan? Jullie hebben denk ik op afstand uh, nummers naar elkaar toegestuurd, of uh, stukken muziek naar elkaar toegestuurd. Of hoe, hoe is dat allemaal gegaan, verder? Ja, dat ging inderdaad wel veel op, uh, op afstand. Op afstand uh, ja, maar die konden uh, elkaar niet of, zien. Of bij iemand thuis. Ja. Op een gegeven moment waren de repetitieruimtes dicht, dus ja, dan kon je daar niet meer terecht. Nee. Dus uh, de, vooral veel bij Justin bij thuis gezeten. Ja, uh, ja uh, zaken als Skype was op een gegeven moment ook wel een redelijke uitkomst. Als, als je bijvoorbeeld, met die, toen je met die avondklok zat, ja. dan, dan zit je op een gegeven moment, zeker ook als je aan het werk bent, ja... Dan, dan, kun je natuurlijk echt heel weinig. Ja. Ja, het fijne is dat iedereen uh, in principe ook wel thuis aan de slag komt met de dingen. Dus toen uh, ja. is er vooral heel veel uh, geweest aan schrijven. Maar ja, omdat um, toen ook uh, nog niet helemaal voltollig waren... want toen waren we ook nog steeds op zoek naar een drummer... was ja. het wel lastig om bepaalde dingen af te schrijven. Ja. Dus ja, dat, dat heeft denk ik wel... Um, dat gaat de, de vooruitgang qua nummers schrijven en nummers afronden... wel een beetje in de weg staan. Ja, je merkt dat precies. dat het nu veel, veel makkelijker gaat. Ja, meer tijd voor. Dus ja, ja, maar we hebben er toen wel gewoon geprobeerd het beste van te maken. Ja. Bedoel, met zowel uh, muziek schrijven en, en daar serieus mee bezig zijn, als ook uh, uh, het contact onderling goed onderhouden. Want dat ja. is natuurlijk ook belangrijk in de band. Zeker. Naast, ja. naast dat de muziek goed moet zijn, moet je natuurlijk ook uh, het, het, altijd goed met elkaar door onderhouden. Ja, ja. tuurlijk. Ja, dat is, heel dan, dat band, is ook zeker wel een, een belangrijk onderdeel van de band. Ik bedoel, we zijn er serieus mee bezig, maar ja. Ja, we zijn ook uh, proberen te maken voor de sociale dingen onderling. Ja. Hoe is de de, de connectie onderling uh, is dat versterkt uh, sinds de coronapandemie of is het? Uh, uh... Nou, daarna, waar, uh, na de coronapandemie is het natuurlijk een beetje een wissel geweest van, uh, van, mm -hmm. van bandleden. Ja. En toen kon natuurlijk een stukje meer, toen uh, konden we ook gewoon weer gezamenlijk naar de repetitieruimte. Dus dat ja. maakt al dat je wat sterker een uh, band creëert. Ja. Um, en ja, daarnaast um, proberen we ook, um, als dat in de ieders agenda past, ook. Um, ja, sociale dingetjes eromheen te organiseren. Zoals, uh, ik wil nog wel eens thuis uh, de barbecue aansteken. En dan komen mensen ja. bij mij langs voor uh, een, een stuk onherkenbaar of herkenbaar vlees. Langs van hoe het gelukt is. Dus. <laughs> <Ja. laughs> en ja, dat, uh, ja, wel, dat, dat, dat uh, hoort ook gewoon bij. Een ja. beetje, beetje praten over het band, praten over nieuwe, uh, nieuwe dingen. en uh, ideeën uitwisselen. Ideeën uitwisselen, Ja. ja, precies. ja. En Geel jullie zou bijvoorbeeld ook wel eens na concerten met z'n allen. Of, ja. Ja. Ja, zeker. We zijn uh, met, uh, naar Alterbridge en Hillstorm toe geweest. En we zijn ook een oh. beetje in het Tritium geweest. Uh, okay. Dus ja, dat. Uh, ook nog. Uh, ja. We zijn zelf ook naar een paar Martenshows gegaan. Oké, okay, kijk. We ja, met elkaar ook een beetje een in ja. de buurt, dus dat, ja. uh, dat is altijd leuk om te kijken. Tuurlijk, ja, zeker. Oké. Okay. Uh, nou ja, wat. Uh, ja, de inspiratie. Nee, wacht hoor. Uh, ik ga nu even over jullie uh, volgende single hebben trouwens. Controlling Chaos. Uh, die ga ik ook zo direct rijden, uiteraard. Uh, deze single verscheen vorig jaar, eind augustus. Klopt dat? Ja. Is er nog een, een bepaalde betekenis achter dit nummer? Heeft uh, het ook uh, toevallig te maken met de pandemie? <coughs> of, nee, nee, dat laat niet. Uh, laat er los de, deze lyrics, uh, lyrics waren nog van de, de vorige zangeres. Oh, en, uh, okay. van, van hoe ik het heb meegekregen gaat het over haar uh, ja, ervaring... in de relatie waar ze destijds in zat. En mm -hmm. ja, hoe dat... Ja, hoe je daarmee omgaat, zeg maar. Want ja, het was een redelijk lange relatie... en dan heb je toch wel die liefde voor elkaar. Maar als het dan niet werkt, van ja, hoe, hoe moet dat dan? Uh, en hoe ga je daarmee om? en uh, Ik geloof ook andere dingen die speelden in haar leven. gewoon heel veel Zoals ik eerder zei, ze was natuurlijk heel druk... met heel veel uh, verschillende oh, werkzaamheden en projectjes. Mm -hmm. en, uh, ja. en muziek en dat soort dingen. En ja, hoe, die chaos, hoe maak je daar iets van? En, uh, ja, dus dat, de, de chaos uh, die het leven heet... Het ja nou, oké okay. <laughs> nou maar goed dan ga ik hem uh, nu instarten dankjewel uh, voor je toelichting uh, phrasing dus met controlling chaos Ja, Controlling Chaos dus van Phrasing, die vanavond dus de gast is om over hun muziek te praten. En, en uiteraard hoor jullie dus alle drie de reeds uitgekomen singles van de band. Uh, ja, bij het maken van uh, nieuwe nummers zijn jullie volgens mij ook behoorlijk actief uh, met optredens doen, zoals jullie al zeiden. Uh, maar hoe doen jullie dat uh, met een klein uh, repertoire wat jullie tot nog toe hebben? Uh, hoe, hoe vullen jullie de avond op met uh, de, vier nummers, of, uh, de drie nummers die jullie hebben gemaakt? Of hebben jullie nog ander materiaal ja, we speciaal voor ja. live sets? Nee, we hebben er zeker wel meer. Uh, we, hebben alleen, we hebben ze alleen nog niet allemaal uitgebracht. Okay. Uh, so, ja, wat, waar we het eerst over hadden, een beetje die, die planning van hoe we nummers uitbrengen. Eens in drie, vier maanden of uh -huh. zo brengen we dan een nummer uit. Maar ja. we, hebben, ja, we hebben wel we meer hebben nummers al. Bijna ja. een uur uh, aan materiaal. dat vinden we gewoon live. En één daarvan is dus. Hoe heet die? Van, uh, van Natasja's vorige band. Yeah. Ja. Ik haal die titels altijd van Nobody Cares. Nobody Cares. <laughs> ja, nobody cares. <laughs> ja. Dat zal het zijn. Ja. Nee, precies. Dus Eén daarvan uh, is van Natasja's vorige band. De rest dat zijn gewoon echt allemaal nummers die we voor deze band hebben geschreven. Ja. Dus, uh, we hebben op zich wel genoeg uh, eigen materiaal nog. Top. Om uh, voorlopig nog wat uh, nummers uit te blijven brengen. Ja. En er komen ja, nog wat nieuwe nummers aan waar we nu mee bezig zijn. Nou, jullie zijn al volop aan het schrijven weer. Ja. Het nieuw materiaal. Oké. Okay. Uh, is het ook uh, lastig om optredens te krijgen? Of kost het uh, veel moeite? Of valt het uh, mee? Ja, het ligt eraan. De ene keer uh, stuur je een berichtje en krijg je gelijk reactie en enthousiasme en dan word je gevraagd. En de andere keer, uh, ja, het het, kan het even duren. Het duurt het heel lang, ja. Ja, ja sommige mensen die zijn echt actief op zoek naar mensen en die reageren gelijk. En sommigen die ja. denken van ja, ik krijg honderd aanmeldingen. Ik uh, open ja. je mailtje wel een keer uh, wanneer ik tijd heb. Ja. Ja, dat kan zo gaan inderdaad. Ja, ja dat is wel jammer. En uh, als jullie optreden weten te regelen, waar vindt deze voornamelijk uh, plaats? Is dat vooral kleinere podia of uh, rockcafés of ook wel eens grotere zalen? Overal en nergens. Overal en nergens. Ja. En dan? Ja, we spelen binnenkort in de cave. In de, en... de cave in Amsterdam, Amsterdam ja. Amsterdam, ja. ja, ja daar en uh, ja. we hebben binnenkort een uh, klein lokaal festivaletje in Duitsland. Oh, kijk. En we staan ook op een festival in Nederland. En dan uh, af en toe weer een cafeetje. Want we hebben inderdaad ook in de Lazarus in Leiden gestaan. Dat is weer een klein... Uh, weer een klein rockcafeetje, ja. zeg maar. Ja. En in de Nobel in Leiden. Dus dat is weer een poppodium. Dus uh, ja. van alles. Oké. Okay. En, uh, en, en voor hoeveel, althans, wat is de maximale hoeveelheid mensen dat jullie voor gespeeld hebben? Een mannetje of vijftig of honderd of meerdere? Ja, geen idee. Wat zou het zijn? Waarschijnlijk de Nobel waren de meeste mensen misschien. Dat tot nu toe. 100, 200? Ja, ik denk dat, uh, ik denk, denk dat Nobels zullen er dan zo'n 200 geweest zijn. En anders misschien hm. uh, Trucker. Dat waren ook wel veel. Ja, Trucker waren een stuk of 150, 160. Ja. Nobel ja. misschien 200. Zo. Ja, zoiets. Okay. zoiets. Uh, ja. Binnenkort spelen we ook op Surfrock. Volgens mij komen okay. er ook redelijk wat uh, mensen. Surfrock, ja. Ja. ja. En waar is dat precies? Capelle uh, aan de Krimpen. Uh, Capelle aan de Krimpen, oké. Okay. Dus staat uh, holland toch, geloof ik, ergens? Uh, net aan. Ja. Capelle aan de IJssel in de buurt of zo? Ja. ja. Klopt, oké. Okay. En, en dat is een jaarlijks terugkerend festival of is dat de uh, ja. eerste editie? Okay. Nee, dit dus, uh, is al een tijdje inderdaad. Het is een goed bezocht festivaletje. Ja. Oh, kijk, is een uh, tweede uur waarschijnlijk voor wel een paar honderden mensen ja. zeker wel op. Ja, we kijk, spelen ook ja. in de avond, hoog ja. podium. Dus, oh, uh, kijk, dat is helemaal mooi. Het wordt een uh, dus, uh, volle bak. Ja, ja. Een, uh, nog meer naamsbekendheid. Dus, uh, ja. Na ja, de die, organisator die uh, had echt zoiets van, oh, ik wil jullie zo graag hebben, dus ik ga jullie voor een mooi tijdstip, uh, drukste moment van de dag zetten. Kijk, top. Dus ja. Daar hebben we wel zin ah, in. Ja, snap Zeker. ik. Wanneer vindt Zeker. dat uh, festival plaats? Even voor de mensen thuis? 15 juni. Ja. 15 juni kijken. Zomer. Dus, uh, nou, mooie datum. En mooi, uh, hopelijk ook mooi weer uh, die dag natuurlijk. Maar ja, het festival is buiten. Maar volgens dus. mij staan wij wel in de tent. Ja. Jullie staan in de tent. Ja. Oh, Oké, okay. dus niet heel lekker droog. Dat, dat scheelt. Een ja. uh, eerstvolgende optreden is dat... De Cave. De cave. cave. Ja, ja. dat zei Oké. Okay. En dat is wanneer? 18, 18 mei. 18 ja, mei. Oké. Okay. Ja schiet al op volgende maand dus. Uh, en dan hopen jullie ook uh, in de grotere zalen uiteindelijk, uiteindelijk te mogen spelen. Of willen jullie liever gewoon kleinschalig blijven? Nee, ja groot. Dat is uh, zeker leuk. Ik bedoel, kleine ja, dingen is, is ook heel fijn. Omdat je dan heel dicht bij de mensen staat. En een heel makkelijke interactie persoonlijke. hebt. Maar ja. grote zalen is ook gewoon heel gaaf. Ja. Uh, soms heb je ook een beetje een, een mix er tussenin dat je een best grote zaal hebt, maar mm -hmm. dan niet dat je echt zo'n dranghek tussen hebt, dat er twee meter tussen jou en publiek zit. Nee, dus een wat grotere zaal hebt, maar waar je nog wel direct voor het publiek staat, dat, uh, ja. dat is altijd wel leuk. Dat ja. je, veel mensen hebt, maar nog wel die interactie. Ja. En, en welke uh, zaal of podium zouden jullie het liefst willen spelen? Met een bepaalde wens of voorkeur waar jullie uiteindelijk willen staan. Uh, nou ja, als, als, uh, als leidenaar, voor zover ik me zo mag noemen, ook al ben ik er niet geboren, maar uh -huh. ik woon er uh, al een redelijke tijd. Ja. Uh, ik ga al, ja, wat zal het zijn, twintig jaar naar, uh, naar Werfpop, wat ja. ze daar uh, elk jaar organiseren, zo'n groot festival. Dus het uh, leek me altijd wel gaaf om daar te spelen. Ja. Helaas ging dat dit jaar niet door, hopelijk uh, gaat het in de toekomst uh, wel weer door. Dus dat zou uh, voor mij een hele gave zijn om te spelen. Ja. Um, ja, en verder uh, zalen zoals de Nobel uh, in Leiden, dat is heel gaaf, daar hebben we hebben al ja. uh, gespeeld, in de, de wat kleinere zaal, niet, uh -huh. uh, niet echt een hele kleine zaal, maar ze hebben nog een grotere zaal, dat zou ook leuk zijn om daar ja. een keer te spelen. Okay. En ja, verder alle, alle grote poppodia zouden natuurlijk heel gaaf zijn. Uiteraard, ja. Dat is wel de droom dus inderdaad, de ambitie. Ja, ja. En uh, ja, het buitenland gaf jij net al aan, uh, jullie gaan in Duitsland ook uh, spelen. Ja. Uh, is dat jullie eerste keer of hebben uh, jullie al eerder in de Duitsland gespeeld? Met deze band wel, ja. Deze band wel, ja. oké. Okay. België al eens een keer aangedaan? Met deze band nog niet. No. Nee. Jij wel, uh, met <laughs> ja. de vorige band? Ja. Oké, okay. en wanneer was dat? Of Vaak heb je daar opgetreden? Uh, nee, ik heb één keer in Antwerpen opgetreden. Maar dat was, uh, kleine, dat was wel leuk. kleine zaal of... Coach? Ja, Oké, okay. ja. Ja, dat is ook wel een beetje het, uh, ja, de ambitie van jullie om uh, ook te willen spelen. Ja. België lijkt me juist wel ja, een heel zeker. leuk publiek. Ja, België en Duitsland ja. is altijd uh, heel leuk. Ja, ja. Dat lijkt me wel uh, een gaaf publiek. Uh, altijd uh, wel in voor een feestje volgens mij. Ja. Zeker. Ja. zeker. En um, hopen jullie ook de kans, uh, als jullie de kans krijgen om in het buitenland te spelen, verder ja, die kans aan te grijpen. Ja, Jazeker. Dus, ja. Ja, we hebben Hongarije gemist. Alleen. Hongarije gemist? Oh. Wij zouden nog hun speler gaan spelen. Maar. Ah. Ho ho hoezo ja. heb je dat gemist? Ik heb altijd gereageerd. Ah, dus die kans heb je misgelopen. Ja, ja. Nou ja, wie weet dient Komt die kans er nog een keer opnieuw aan. Ja, ja. dat zou wel uh, gaaf zijn natuurlijk. Ja. Oké, okay. um, uh, jullie deden ook uh, mee aan de Metal Battle voorrondes, uh, zag ik ja. uh, van Noord-Holland. Uh, dat werd gehouden in de uh, Victoria in Alkmaar. Hoe was dat om te doen? Ja, het was wel leuk. ja Zeker. Ja, het Aardig, was een gezellige wel, ja. avond. En, uh... ja, leuk podium ook. Ja. Ja. Ja. Dat is ook wel een aardige zaal volgens mij. Daar spelen toch ook wel veel grote bands. Het was gezellig. Ja. Er waren veel mensen. Het was uh, goed. Ja. Ja. ja Helaas niet uh, gewonnen, geloof ik? Uh, nee. Nee. nee. Nee, want wie was ook weer uh, de winnaar? Uh, van, Obstructor heeft toen gewonnen. Obstructor, ja. ja. Maar het, het is denk ik ook wel lastiger, want ja. uh, er waren geloof ik vier bands. Ja. Maar ze waren allemaal best wel uiteenlopende stijlen. Want wij ja. zitten natuurlijk wat meer aan de hardrock kant. Uh -huh. uh, Obstructor is echt gewoon lekker uh, recht toe recht aan. Uh, gewoon doorstampen trash. De ja. uh, laatste band was geloof ik, had ook Doom uh, dingen erin. En een beetje Dat death metal-achtig. Ja, een uh -huh. beetje grind Doom-achtig iets. Uh, er was nog een andere band, dat is ook een, soort, een beetje trash. Ja, is dus dus. ook een beetje metalcore inderdaad. Ja, metalcore een beetje erin inderdaad. Dus dat, uh, ja, het is maar net waar je van houdt, waar je naar kijkt. Uh, ik, ja, ik heb ook met, met mijn eerste band best wel vaak wedstrijden gedaan. En mm -hmm. ik heb eigenlijk nooit zoiets van, ja kom op, gaan winnen. Ik heb gewoon zoiets van, we maken er zo leuk mogelijke gig ja, van. En ja. Ja, waar een jury naar kijkt of voor gaat, dat, ja, ja. dat, dat merk je dan wel. Ik, ik heb ook wel eens met een bandwedstrijd meegedaan... En dan zei ze van tevoren... ja, we gaan kijken op muzikaal samenspel... en op presentatie en instrumentbeheersing... en uiteindelijk hebben er twee dj's gewonnen. ik denk ik van... Nee. oké, okay, ik weet niet hoe dat ja. zit. maar ja. Dus nee, uh, ja. sindsdien heb ik zoiets van... we maken er gewoon een superleuke gig van... Precies. en dan zien we het wel. Ja, dit ja. was de metal ja. battle... en wij zijn ja. Ja, toch meer hard rock... of deels in ieder geval hard rock... Dus. Ja, maar ja. Het, gaat, het gaat denk ik voor mij om, eh, om het samen spelen, om elkaar beter leren kennen op het podium, dat, ja. wat we van elkaar kunnen verwachten, wie uh, gaat sneller spelen, wie wil wat, wie hè, uh -huh. uh, heeft de affiniteit met uh, welk liedje, uh -huh. en daar worden wij steeds beter in. Dus, uh, ja, dat is ook de belangrijk. een goede dus. sound zoals uh, bij de uh, Metal Battle, was ja. echt een uh, goede gelegenheid ja, precies. voor ja. die doel. Ja. En hier ook een mooie ervaring had, in ieder geval. Ja, ja. Zeker. Goede reacties ook daar. Ja, uh, veel uh, positieve ja. reacties mogen ontvangen. Ja, ja. ja. ja dat is gaaf. Ja, het belangrijkste inderdaad is uh, ja, meedoen is belangrijker dan winnen. Uh, door naar jullie uh, derde single en uh, tot nog toe laatste single die in uh, februari dit jaar is uh, verschenen. Uh, Throw You Out heet hij. Uh, bevat een samenwerking met Fabio Alessandrini op drums. Uh, voor degenen die niet bekend zijn met hem, uh, waar moeten we hem van kennen? Uh, Annihilator. Ja, voornamelijk Annihilator, Enforcer. Um, ja, Rhapsody uh, ook. Hij, uh, ja, hij, is, hij is gewoon echt een, uh, een echte muzikant die gewoon fulltime met uh, alles uh, en iedereen speelt. Ja. Uh, ja, for, ja, Annihilator dan wel echt vast, uh, geloof ik. Maar ja, die zijn niet nee. altijd aan het toeren, dus ertussen nee. speelt hij allerlei andere bands en nou, doet hij ook opnames. Meer sessiemuzikant, toch? Uh, ja. ja. Dus ja, via internet uh, had ik hem benaderd ja. en hij vond de muziek heel gaaf. Dus ja, had oh, toen. Wow. Uh, ja, dat was eigenlijk nog een tijdje terug. Eigenlijk net voordat de rest erbij kwam. Toen hadden we die nummers klaar liggen. Wilden we het gaan opnemen. En dan was het ja, we willen het opnemen en uitbrengen. Maar we hebben ja. geen drummer. Dus we ja. zijn op internet gaan kijken. En toen kwamen we hem tegen. Het ja, ja. zou heel gaaf zijn als de drummer van The Nylator op ons uh, ja, nummer zeker. kan spelen. Dus uh, hij heeft toen twee nummers uh, voor ons ingespeeld. Okay. En, uh, ja, dit is de eerste ervan die we releasen. We hebben nog eentje liggen ja. met hem. Die we, die we later gaan releasen. Okay. Nou, jij hebt de drums ge uh, geschreven, toch? Of heeft hij... Uh... Nee, die heeft hij, uh, hij zelf gemaakt. Oké. Okay. Ja. Okay. ja, ik heb natuurlijk wel, we hadden wel zelf demo's gemaakt met gewoon geprogrammeerde drums voor een beetje. Mm -hmm het idee, maar dat was redelijk basis van ja hier is het halftime, hier is het doubletime, hier willen we een vette fill hebben en mm -hmm. de intro willen we een beetje deze nadrukken erin hebben en zo. Ja. Maar ja, verder heeft hij gewoon zijn eigen invulling gedaan en heb ik met hem uh, contact gehad van uh, oh ja dit stuk is cool, hier kan je misschien dit en dat proberen, ja. uh, dit stuk misschien iets meer zo. En uh, ja, uiteindelijk is, uh, is het wel heel cool geworden. Ja, Dan was het ook uh, leuk met hem uh, te mogen samenwerken? Zeker, ja. zeker, hele hele aardige gasten aardig uh, Als het ja. goed is. Uh, ga ik hem binnenkort zien op um, Into the Grave Festival. Mm -hmm. Daar speelt hij met Whiplash. Ja. Dus uh, ja, als hij tijd heeft... dan uh, gaan we even een biertje drinken daar. Dat ja, Het is een Italiaanse uh, man? Ja, klopt. Afkomst, oké, okay, cool. Uh, wat uh, betreft de achtergrond van de nummer... Uh, wat kunnen we me vertellen over uh, dit nummer? Throw you out? Misschien uh, Natasja? Ja, ja. Ah, ja. Relatiedrama. Relatie Dat is een standaard uh, onderwerp... Uh, voor veel mensen inderdaad. Ja, yeah. ja. Een mooie. Ja, gewoon de agressie dat je er klaar mee bent en. Uh, de frustratie. I'll throw you out? Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Nou, dan gaan we hem lekker draaien. Dus het heerlijk opzwevende Throw You Out. Komt ie. Ja, die is eruit. <laughs> Lekker nummertje, dat was dus uh, Phrasing met Throw You Out. En uh, het nummer dat is in februari verschenen. En ik had hem overigens uh, vorige week al airplay gegeven. tijdens mijn speciale op de Nederlandse metal scene georiënteerde programma, uh, programma Dutch Fury. Uh, je vertelde me, Natasja, dat er in mei een nieuwe single van jullie gaat verschijnen. Uh, wat kun en mag je hierover al vertellen? En hoe gaat hij bijvoorbeeld hele heten? See Reality. See Reality. Ja. Is er al een uh, release datum bekend ook? Of? Nee. Nog niet? Nee. Hij is ja. nog niet uh, klaar, hè, vertelde hij me, met de mix. Ja, ja, op zich. Uh, de mix moet inderdaad nog af. Ja. Maar we willen hem gewoon weer goed uitbrengen met videoclip en alles. En een locatieregel in Nederland kan nogal lastig zijn. Ja, we hadden het er al even over uh, tijdens de muziek. Uh, ja, nog geen ideeën waar uh, dat uh, gaat Ja, we hebben wel meerdere ja. ideeën, maar ja... ja. De locaties het... reageren niet. Uh, of, uh, ja. uh, ja, maar Mocht ja. iemand een geweldige locatie kennen, dan uh, oh, laat je... maar weten. Op, ja. uh, Via... ja? Heeft iemand een uh, groot stuk land met een oude schuur erop of zo, uh, ja. waar ja. we herrie mogen maken? Ja. <laughs> dan uh, laat het weten. Uh, mocht je een uh, ruimte hebben waar zij een videoclip kunnen opnemen of mogen opnemen, dan uh, moet je even aanmelden bij Frazing. Uh, ja, uh, Facebook-pagina of zo. Uh, Zeker. Ja, of via de e-mail. Die kunnen ze daar wel denk ik terugvinden. Kan allemaal. Ja, houden we alles in de gaten. Ja, helemaal super. Nou, ik hou ook mijn uh, oogjes open voor jullie. Ik had al een paar dingetjes door laten schrijven, maar ja, dat schijnt niet heel makkelijk te zijn. Hè, met uh, vergunningen en dergelijke, dat is wel jammer. Uh, nou, ik kan hem helaas vanavond niet uh, draaien, want je zei al, hij is nog niet uh, helemaal klaar. Um, dus dan uh, draai ik tot slot vanavond nog een uh, nummertje die... Uh, ja, nog te goed te hebben. Hè? Die van uh, Martseer, dat ging even niet goed in het eerste uur. Dus die uh, komt uh, tot slot voorbij. Um, nou, ik neem aan... Uh, als het uh, nummer uitkomt... Uh, dan zal die ook wel weer bekend, uh, beschikbaar zijn... op de bekende streamingsdiensten. Zeker. Ja. Ja. Hebben jullie, uh, ja, die videoclip die, uh, die wordt nog dus in de planning. Hè? Uh, hebben jullie ook uh, videoclips gemaakt... voor de voorgaande nummers? Ja, voor Control and Chaos. Control and Chaos alleen. Ja. Ja. Ja. Voor uh, Throw You Out hebben, zijn we voor Lyric Video gegaan. Ja omdat we, ja, vooral qua timing uh, kwam dat een beetje zo uit. En dachten we, van, nou, doen we voor deze doen we een lyric video. Maar dan mm -hmm. niet gewoon een zwart scherm waar dan de, de lyrics langskomen. We willen wel iets van visueel, wat een beetje de sfeer weergeeft van, van het nummer. Ja. Dus uh, ja, mocht je van lyric video's houden, zoek hem vooral op op YouTube. En dan krijg je ook een beetje aan de, de beelden die erbij zitten. Het idee van, ja, de, de gevoelens die erachter zitten, de intensiteit. Uh, ja, ja. Waar het nummer mee bedoeld is. Oké, okay. Helemaal goed. Um, nou, hopelijk uh, komt de echte videoclip ooit nog uh, daarvan uit. Uh, dat uh, houden we allemaal in de gaten. Bedankt. Uh, dat was het uh, voor wat betreft mijn uh, ja, vragenvuur eigenlijk. Um, voor uh, ik mijn laatste afsluitende vraag heb gesteld... Uh, heb ik er nog eentje voor jullie. Uh, hoe, hoe zien jullie de toekomst van phrasing? Uh, wat kunnen de mensen verder nog van jullie verwachten? Meer optredens. Meer optredens, <laughs> ja. ja. Ja, ik denk vooral dat we daar uh, de focus op willen leggen. Dus meer optredens doen. Gewoon gestaag uh, de nummers uitbrengen. Ja. Uh, ja Er zijn dan misschien inderdaad voor een in toekomstplannen voor een EP. Ja. Uh, ja Dat moeten we even precies bekijken. Maar ik denk dat we vooral daar uh, mee bezig zijn. Ja. Lekker lol maken en lekker veel gamen. Ja, dat is het om. Uh, ja. denk ik uh, de doelstelling. Helemaal goed. Nou, uh, dan uh, ben ik er nu echt doorheen door mijn vragen u. <laughs> Ik hoop dat het allemaal meeviel voor jullie. Zeker. Ja, dat ja, leuk. Ja. Mooi. Ja, ontzettend bedankt voor jullie openheid uh, vanavond. Ik hoop uh, dat jullie dus, het uh, leuk hebben gevonden. Ik vond het ook leuk om uh, jullie uh, vanavond in de studio te hebben met Play It Loud. En, en wens jullie uiteraard ontzettend veel to uh, succesvol uh, toe in de toekomst. En jullie eerstvolgende optreden. En uh, zo direct, uh, uiteraard, wel thuis. Uh, we gaan eruit uh, met uh, ja, Martin, dus de, de band die we nog te goed hadden. Uh, met het nummer uh, La Diabla. Uh, dan kom ik straks weer even bij jullie terug. Het harderig daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. En dat was hem dan echt. Martha, dus met La Diabla. En als uh, extra bonusnummertje kregen we nog een nummertje horen van Rages of Sin met Skeletons in the Closet. En dat was hem weer voor vanavond. Iedereen bedankt voor het luisteren vanavond. En ik hoop dat jullie weer net zo genoten hebben als ik. Volgende week ben ik er weer samen met Ben van Rode En zijn programma Play It Loud Underground. Maar dan sta ik achter de knoppen. En zal ik een telefonisch interview hebben. Met de man achter de Egyptische black metal band. Immortal Sun, Moura Kalet. Zorg dat je het niet mist. Ik wens jullie een fijne avond. Slaap lekker voor straks. En jullie weten het hè. Horns up, stay metal, muscle.